Oh, jij gaat niet de techniek doen van Oud-Zandvoort. Oké. Okay. Nou, heel fijn dat je in ieder geval de, in de studio nu zit. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, naar Cor Cliphuis. Kan die, uh, kan die naar boven komen, zou ik maar zeggen? Ja, die kan naar boven komen. Kijk, uh, Cor. <laughs> nou, ja. waar de techniek allemaal niet voor staat. zitten wij in Hoog, Hotel Hoogland. En uh, waar zit jij, Cor? Ik zit thuis. En waar is dat? Dat is in Alkmaar. Dat is in Alkmaar. Dat, Tussen uh... Alkmaar en Bergen. Ja... En uh, wat is jouw functie? Mijn functie is, uh, nou, ze noemen het voorzitter. Maar ik zeg altijd uh, teamleider. Je doet het samen. En je doet eigenlijk niks alleen, alleen kun je niks. Hmm, ja. Je moet het met elkaar doen. En de waar... Maar ik ben dus voorzitter van de Terschellingen Club. Ja. En die Terschellingen club die uh, bestaat vanaf 8 oktober 1930. Zo?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 Maar uh, dan kun je dat toch beter op de Schelling doen? Of uh, is dat dan hier nee, vraag? Dat kan, dat, kan ook, uh, dat kan ook aan de wal, zoals wij zeggen. Ja, ja, aan dat... de wal. Bent u een Terschellingen? Wat zegt u? Bent u een Terschellingen? Ja, ik ben een, uh, nou zeg maar, een studenten Ik heb daar vanaf mijn jeugd, lagere school, ik ben er niet geboren, maar lagere school, Uluschool, school, hebben we dat gedaan daar. Ja. En dan ging je varen, ja. of je werd boer. En hoe is het nou om op Terschelling te wonen, want het lijkt me zo ontzettend leuk. Prachtig. Want er zitten hier twee fans. Ja, wij zijn landen. al twee, uh, het, het, het, het, het, het is ons uh, meest favoriete eiland. Yeah. Dus uh, ja. helemaal leuk onderwerp voor op, ons. Hoe ja. is het nou om daar te wonen? Nou, ja, dat is uh, ja, fantastisch. Maar je moet wel een, uh, je moet niet een eenling zijn. Je moet je melden in, het, in, de, ja, in de bevolking. Ja, dat, dat is uh, in Zandvoort je daar, ook. Je hebt bijvoorbeeld, je hebt daar een burenplicht.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 Uh, vanavond hebben jullie dus de bijeenkomst. Ja. En uh, komen dan echt mensen uit, echt door, van heel Nederland hier naartoe? Vanuit heel Nederland, ja. Ik heb vanochtend telefoontjes gekregen. Dat, uh, dat zijn allemaal schellingers. Ja. En er komen mensen uit Workum, uit Harlingen, uit Petten. Wauw. Uit Rotterdam, uit de IJmondregio, uit Apeldoorn, uit Doesburg...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 We laten beeldmateriaal zien van de zingers. We zingen oude liedjes. We maken een spelshow van accordeons, spelers. En we hebben een verloting. En we hebben nog wat uh, materiaal voor 100 jaar Zeewaarts Oude opname van de Reddingboot. En er wordt een 75 jaar de Schellingenclub. Club. Dat zijn allemaal dingen die... Uh,